...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In een huis in Amsterdam-Zuid zijn twee mensen doodgeschoten. Er zijn ook twee gewonden, zegt de politie. De schietpartij speelt zich af in een huis in de Holendrechtstraat... ...vlakbij de Amsteldijk. Over de toetracht kan de politie nog niet zeggen.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 Afgelopen nacht zijn in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid rond de 100 auto's beschadigd. Op 20 tot 25 auto's werd ook een hakenkruis en het woord Jood geklad. Tientallen auto's hebben deuken en de spiegels zijn eraf geslagen. De politie is op zoek naar getuigen van het vandalisme in Oud-Zuid en verspreidt een brief onder de bewoners. Vanwege het antisemitische karakter neemt de politie de zaak hoog op. De marinedagen in Den Helder hebben dit weekend ongeveer 130.000 bezoekers getrokken. Dat waren er vanwege de regen zo'n 50.000 minder dan vorig jaar. Gisteren was met ruim 75.000 bezoekers de drukste dag. De Koninklijke Marine opent elk jaar drie dagen de poorten voor bezoekers. Op het marineterrein de Nieuwe Haven waren onder meer demonstraties van maritieme helikopters en snelle schepen. Verder konden bezoekers rondkijken in onderzeeboten en op andere Nederlandse en buitenlandse marineschepen.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 lieve luisteraars bij Inspiratieradio. Het is vandaag 12 juli 2009. Ik ben Richard Buitenhek en ik presenteer graag voor u het programma Inspiratie Radio. Dit programma behandelt onderwerpen over geaarde spiritualiteit en toegepaste psychologie, aangevuld met inspirerende muziek. Vanavond hebben we natuurlijk weer een gast, Tony Rekelhof. Hij kijkt me al lachend aan. Hallo Tony, welkom. Hoi Richard, dank je voor de uitnodiging. Graag gedaan. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... Spirituele Beurs in Casca, die door Tony wordt georganiseerd. Wat doet Tony? Wie is Tony? En als laatste blok, De Nieuwe Energie. En natuurlijk besluiten we met de agenda en een mooi gedicht... voorgelezen door Tony zelf. Wilt u reageren live in de uitzending? Dan is het mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen. 023 57 30 393. Dus heeft u een vraag aan onze gast of, of aan ons... Of wilt u wat over het onderwerp vertellen? Aarzel niet en bel ons. 023 57 30 393. En let op, bel is alleen mogelijk wanneer u live in de uitzending luistert. Het is vandaag 12 juli. Komt deze datum overeen? Dan zijn we bezig met de live uitzending. Anders luistert u naar een herhaling en is bellen niet mogelijk. Nou, we gaan naar het volgende nummer. En dat is Better Days van Diana Reeves. Ik ben Nou Tony, um, ja, het grappige is: uh, ik kwam jou tegen in een krant, ik denk twee maanden geleden. Dat heb ik toen uitgeknipt. Ik hoop dat je een foto van me tegenkwam. Met een maar niet foto. Mijzelf. Met een foto. En over de, de, de spirituele alternatieve beurs die jij uh, organiseerde in CASCA. Ja. Ik denk, hé, hey, leuk, die uh, vind ik leuk om een keer uit te nodigen in mijn uh, uitzending. Kun je iets meer vertellen over deze spirituele alternatieve beurs in uh, CASCA? Ja, absoluut. Uh... Ik ga het proberen kort te houden, want ik ben er zelf erg enthousiast over. Mm -hmm. Dus dat worden enthousiaste verhalen. Ik ben de, beurs, uh, de wens om een beurs neer te zetten heb ik al heel lang. Ik ben heel erg van het holistische en het integreren van elkaar. Dus mijn wens was om een beurs neer te zetten... waar het alternatieve, de gewone huisarts, heb ik er bijna bij... en het spirituele. Mm. Het paranormale is daar een onderdeel van. Dus daarom weiger ik het ook om het een paranormale beurs te, nemen, te noemen. Het is een spirituele alternatieve beurs waar voor iedereen wat te vinden is, te babbelen is... even thuiskomen, uh, ja. Er zijn heel veel disciplines. De beurs op 1 november zelfs meer dan we gewend zijn. Want ik werk dan samen met, van, uh, met de cirkel van Haarlem. Die wilden een openingsdag houden en die hebben gezegd... wij willen dat graag bij jou doen. Ja. Nou, dat vond ik een hele eer. Dus we hebben deze keer erg veel workshops. Verwachten dus ook uh, ja, ander publiek, gezellig publiek. En uh, dat is altijd erg inspirerend voor mij... En ik ben dan erg blij als het eind van de dag allemaal blije gezichten zie. En uh, de mensen ook zeggen het was weer heerlijk om bij je te zijn. Ja. En dat doe ik niet alleen. Die sfeer die bouwen we natuurlijk met elkaar op. Mm -hmm. ja. die, die cirkel van Haarlem, wat is dat voor een uh, groep? Cirkel van Haarlem, dat zijn ook uh, therapeuten. Mm -hmm. Dus daar vind je een, bijvoorbeeld een rijke master. Iemand die massages doet. Iemand die coaching doet. Iemand die spirituele ontwikkelingen geeft. Nou, er zit nog veel meer in, en dat is een groep die is gaan samenwerken. Die geven met elkaar een boekje uit ter ja, reclame van hunzelf, en die hebben één keer per jaar een open dag. En het, die groep sluit ja is bijna ook de inhoud van de beurs, dus die sluit prima aan. En mensen van die cirkel die staan ook bij jou op de beurs? Die mensen van de cirkel staan er, ja. Die huren okay. bij mij uh, ieder per uh, hoe, ik ben de naam even kwijt. Per deel sturen ze één tafeltje en dan hmm. doen ze hun ding. En hun gaan dus ook workshops uh, in ruil eigenlijk. Hè? Ze mogen bij mij een plekje en uh, ik wil de workshops. Daar nou, dat doen ze. Ja, dus. hey, Maak ons eens enthousiast. Wat, wat, wat zijn de aantrekkelijke deelnemers, deelna deelna deelnamen van... van de... ik, denk allemaal. Ja. Ik, denk, ik denk allemaal. Ik denk allemaal. De mensen die bij mij komen heb ik allemaal persoonlijk gezien, gesproken. Uh, vragen aangesteld. Dus het is een, een soort van screening... Uh, door mijzelf door mij gedaan. Want uh, ja, ik sta garant uh, voor een goede sfeer... maar zeker ook voor een hoog gehalte van kwaliteit. Mm -hmm. En uh, je kan lekker een stoelmassage krijgen. Je kan een voetmassage krijgen. Er dus zijn verschillende uh, disciplines van massage aanwezig. Je kunt ook komen bij paragnosten. Ook dat zijn paragnosten die ik uh, zelf ja, gesproken en gescreend heb... Heb ik ook daar tegen wat vragen aan gesteld. Uh, van jongens, dat kunnen jullie niet van mij weten, kom maar op. Mm -hmm. Dus je kan naar een paragnost stappen en daar kun je helpen. Er komt iemand uh, waarschijnlijk met een shaman, uh, shamanistisch orakel. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dat vind ik erg interessant. Ikzelf ben daar niet aan het werk, maar ik heb het daar wel heel druk. Mm -hmm. Ik zit even uit mijn hoofd. Color coaching komt er, Mandela tekenen komt er, uh, een uh, coach. Gewoon een gesprekscoach is er aanwezig. Het talentenspel komt deze keer weer mee. Hm. Ja, Kunnen is... mensen dat ook spelen? Of? Het talent is ja? te spelen daar. Er worden korte uh -huh. sessies worden er gedaan. Ja. En uh, een ademhalingsworkshop. Dan nou zou je zeggen, joh, iedereen kan toch ademhalen. Ja. Maar in deze stressvolle wereld doen we dat vaak toch te hoog. En uh, wat hoger op je borst. En daar ontstaat eigenlijk alleen maar meer stress door. Dus dan komt iemand een ademhalingsworkshop geven. Ja, het is, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, ik hoor het. Hoeveel Iemand... deelnemers uh, zit je aan? Uh, 47 worden te 47? Bezigen. Ja, oh, dat ja. is inderdaad heel veel voor een beurs. Ja, ja. dus en... het is een, een ruim scala. Ze hebben ook allemaal een klein tafeltje, want het moet passen. En ja, ik heb het hele gebouw van Casca tot mijn beschikking. En dat maakt dus dat ik heel erg kan spelen met de ruimte. En dat, ja, dat is zo de, de, het welkom wat Casca mij geeft. Ik werk daar zelf al tien jaar en dat, uh, dat werkt mee. Mm -hmm. uh, ja, ik kan er alles doen wat ik wil en ik heb alle ruimte. En dat, uh, dat is te merken aan de sfeer op de beurs. Is dat het gebouw van de Luifel, waar ook de theater zit? de Luifel, zit? aan de Heerenweg. Casca ja. heeft meerdere gebouwen. maar ja. ja. nee, nee, ik heb Casca okay. uh, gehuurd. En ja. wat zijn de hele hondse vraag, de kosten? De NT-kosten zijn uh, gewoon 5 euro. Mm -hmm. Ondanks dat er meer te halen valt en te beleven valt deze ronde. We houden het op 5 euro. Ik wil het zo goed mogelijk bereikbaar maken voor iedereen. En uh, ja, de workshops zijn gratis. En voor allemaal? De, okay. de workshops zijn allemaal gratis. En als je een consult wil aan een van de tafeltjes... die zijn maximaal 10 euro. Hmm. Er zijn ook mensen die het voor minder doen, dat mag. Maar voor meer absoluut niet. Hmm. En dan heb je toch wel een kwartier, twintig minuten minimaal ook... dat je een consult hebt. Hmm. Dus als dat anders is, dan wil ik dat graag horen. Want dan stap ik erop af. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat klinkt inderdaad, uh, dat als je daar als gast komt, dat je veel, uh, ja, veel garing, uh, dat er veel voor je gading is. Hè? Mm -hmm. Omdat je, er is heel veel te doen, heel ja. veel verschillende dingen. Ja. En ik kan me voorstellen dat niet alles uh, interessant voor je is. Maar als ik zo hoor dat er 46 mensen zijn, denk ik, nou dan uh, zit er altijd wel wat uh, wat zit voor je. Er is er iets bij. Ja, maar ja, ja. Ja. Nou, dat probeer ik ook neer te zetten. Want heel veel mensen die zeggen van ja, gelijk om naar een dure cursus te gaan of wat, dat is te veel. En ze kunnen bij ons dus even kennis maken met. En ja. dat, is, uh, dat is ook mijn doelstelling van de beurs. Om het allemaal wat uh, ja, dichter bij de mensen te brengen. En ik zeg het stuk integratie. Dat is voor mij erg belangrijk. Dat het uh, niet meer zo uit elkaar is. Maar dat het spirituele wat aardser wordt. En het aardse wat ja, spiritueel Heel Helemaal mee eens. Ja. Wij, uh, dit programma is ook een programma voor geaarde spiritualiteit. Hè? Graag, dus, uh, graag. Ja. Ja. Uh, noem nog even de, de datum en uh, hoe ze uh, meer informatie kunnen krijgen. Dus ik weet niet, heb je een website? Ja, ja? meer informatie is uh, via mijn website te vinden. Dat is www.mantar.nl. Uh, niet via Casca, want het is een privéactie uh, mm -hmm. die ik daar doe. Dus ze moeten mij bereiken. Daar vinden ze ook het telefoonnummer en mijn e-mailadres. Daar kunnen ze informatie op vragen. Uh, dus dat is de informatieronde. En verder is het uh, op zondag 1 november van 12 tot 5 uur. Exact 12 uur gaat de deur open. Oké, okay, nou lieve luisteraars. willen jullie meer uh, informatie? Kijk dan op www.mantar.nl En dat is M-A-T-H... M-A-N-T-H-A-R. a n t h a nl En dan kunnen jullie meer uh, informatie uh, krijgen. Het volgende blok gaan we het hebben over Wat doet Tony? Nou, we gaan nu even naar muziek luisteren. En dat is toepasselijk Hello van Lineridge.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 Tony, de grote vraag, wat doe jij zoal? <laughs> wat Volgens mij doe? is dat heel veel. In het vorige gesprek <laughs> kwam je met zoveel dingen aan. Ja, ik ben twintig uh, uh, jaar al actief bezig uh, op spiritueel en alternatief gebied en op persoonlijke ontwikkeling uh, voor mezelf ook. Ja, en daaruit is een heel scala van uh, ja, disciplines ontstaan en ontdekt uh, in mezelf ook wat ik doe. En van geboorte uit ben ik een energiewerker. Kan ik uh, spontaan met energie werken. Daar ben ik mezelf in gaan ontwikkelen en trainen. Dus ik noem mezelf nu ook energiewerker. Ik uh, ben uh, Reiki master, ik heb magnetiseren gedaan, uh, Theramai. Ik ga binnenkort live field clearing doen. Dat is een, een nieuw systeem van, uh, van ja, nieuwe techniek om met energie te werken. Dus dat is wel een van mijn belangrijkste stukken. Uh, Shamanistische energiewerk zit daar ook nog bij. Uh, nou ja, daar kan ik ook heel erg over uitweiden. Uh, een ander stuk wat in mij leeft is het stukje mediumschap. Uh, paragnost hoort daar ook een deel bij. En dat betekent dat je helder horend bent, helder voelend, helder ruikend. Noem maar op. Ik kan communiceren met de mensen die aan de andere zijde wonen. En uh, dan communiceer ik niet zomaar zij met mij. Mm -hmm. En ik kan hun uh, ja, manier vertalen voor degene die bij mij zit. Dat vind ik altijd een hele dankbare taak om te mogen doen. En ja, verder, ik, uh, ik zing. Uh, ik geef dansworkshops met zingen erbij. Oh, nou, uh, hoe uh, Ja, Mensen zitten vaak zo vast in patronen. En door je leven vrij te dansen en je lijf los te dansen... en, en zingen dan niet in vaste teksten. Want mantra zingen kan natuurlijk ook. Dat doen we soms ook wel. Maar we doen vooral de techniek van choken En dat vind ik heel leuk. De ja, techniek van? Cholken. Cholken. is uh, klanken vertalen. Dus je vertaalt een bepaald gevoel in klanken. Je, oh. kan, je kan een oer schreeuwen. Mm -hmm. Maar je kunt hem ook zingen. En je kunt je geluk kun je ook zingen. En dat doe je dan op bepaalde klanken. Um, ja, ik vind het zelf vind het heerlijk. Zeg dat ik jou een moeilijke vraag stel. En je moet er even over nadenken. Hoe klinkt dat bij jou? <laughs> Oké, okay. dat is een lange, lange gedachte. Dat is een lange ja. gedachte. Echt zo'n gedachte van oei, wat moet ik hiermee? Oh ja, dat is en een dat, hele moeilijke vraag. Die reactie in mijn lijf, die probeer ik dan te verzingen. Okay. En die, Ja, dat vind ik heel leuk. Ik kan me voorstellen dat dat met de energie heel veel uh, goeds doet... Om, uh, om het dan ook zeg maar, eruit te zingen. Ja, ja? ja. ja. Het, brengt, het, het maakt dingen die vastzitten, die wat ja, verzuurd zijn die maakt het los, die brengt het weer in beweging. En doordat de mensen het zelf doen... zijn ze ook heel trots op hunzelf dat ze dat bereikt hebben. En het stukje energiewerk komt er dan bij om het te ondersteunen... en die losgemaakte energieën weg te kunnen halen... zodat het goede weer kan gaan stromen. Ja. ja, en een en ander zet ik om in allerlei cursussen, workshops, lezingen. Wat voor mij het belangrijkste is, is mensen... wordt alsjeblieft bewust... Ga hmm. zelf nadenken ja. en besef je bent mens en je hebt je eigen keuze. Ja. De maatschappij, tuurlijk hebben we ermee te maken. Tuurlijk mogen we niet asociaal zijn. Maar ik beloof je, als je uh, het spirituele aards maakt... dan kun je niet meer asociaal zijn. Want dan gaat het zo tegen al je vezels in, dan, ja. is, te, dan is het onmogelijk. Ja. Dus de wereld wordt echt een stukje beter als wij bewuster worden. En dat lijkt in eerste instantie wat egoïstisch en egocentrisch gericht te zijn, hè? Meestal is het toch van let op jezelf en zorg voor jezelf. En kies voor jezelf. En dat klinkt heel egocentrisch. Maar uiteindelijk heeft de hele wereld daar benefiet van. En begin in je eigen buurtje. Dan wordt het groot. Misschien mag ik daar een voorbeeld van geven. Het is, is een heel, heel ander voorbeeld. Maar het geeft wel denk ik, heel, veel, heel goed weer wat jij bedoelt. Tenminste zo hoor mm. ik dat. Ik ben vorig jaar in Indonesië geweest. En ik heb inmiddels vijf eilanden bereisd: Een katholiek eiland, een hindoeïstisch eiland, mm. een moslim eiland. En het grappige is, die uh, mensen die beleiden hun eigen geloof... maar er zit nog een laag onder. En ik, ik, volgens mij is die vele malen belangrijker... dan het uiteindelijke dieper. geloof. Ja. En dat uh, noemen ze ook wel de, de wet van karma of dharma... hoe, het, uh, hoe je het ook schrijft. Ja. Um, en daarmee geven ze in feite aan... wij willen in dit leven goed doen... want in dit leven komt dat meteen terug... En dat betekent dat als je iemand blazert, dan word je nog vele malen harder terugbelazerd. Minstens drie keer zoveel. Ja, en dat vind ik zo prachtig, want als je dus kijkt van ondanks dat uh, nou, het bijvoorbeeld Indonesische land, bijvoorbeeld moslimland uh, is, hè, waar je in andere landen bijvoorbeeld de Arabische cultuur, daar doen ze hele andere dingen mee, ja. is Indonesië, de Indonesië, zo betrouwbaar en zo'n fijn land om uh, te leven. Het is, het is gewoon, ik, ik zou dan nog in een bus 50 euro naar voren geven en dan krijg ik 49 euro terug. Absoluut. Weet je wel? Ja. Dus zo betrouwbaar zijn die mensen. En dat heeft dus met die wet te maken. Volgens mij is dat wat jij zegt over spiritualiteit, uh, hè, dus niet het egoïstische, maar het is juist het niet-egoïstische, het, het, het goede willen doen in de wereld. Absoluut. Daar kom je dan op een gegeven moment volgens mij op uit, hè? klopt ja. dat? Ja. En het goede doen voor de wereld is ook het goede doen voor jezelf, want je bent een onderdeel van de wereld. En ik heb door mijn uh, zoektocht en speurtocht, uh, die nu al twintig jaar gaande is... al lang ontdekt dat er, er zijn geen aparte geloven. Ze ontstaan allemaal uit een ja. bron en eenzelfde bron en die diepe laag die daaronder zit... die is zo belangrijk. Als je die voelt en, en, en ja, kunt integreren in, in, uh, in je leven, kunt ervaren in je leven... Nogmaals, dan kun je niet asociaal meer zijn. En dan wil je goed doen. Ja, precies. Omdat dat je wordt ook dan... beseft dat je dan, dat komt dan naar je terug. Ja, dat wordt je tweede ja. natuur. Hè? Ja. Ja. En wat ik altijd zeg. Als je aan de buurman goed doet. Wees dan niet verbaasd dat drie straten verder iemand goed doet aan jou. Ja, precies. Verwacht het niet van dezelfde terug aan waar je het aan geeft. Want dan zet je het vast en maak je er afhankelijk van. Ja, prachtig. Nou. Ja. Lieve luisteraars, na het volgende nummer gaan we het hebben over wie is Tony. En we gaan nu naar muziek luisteren. Ja, lieve luisteraars. Wij zeggen hier wel eens in het programma... de leukste radio wordt gemaakt in de pauzes. Maar ik zal eerst even de uh, muziek uh, afkondigen. Dit was uh, Piano in the Dark van Brenda Russell. Wat uh, was er aan de hand? Die uh, Herman van ons, de technicus, die zegt van... Uh, Richard, ik uh, protesteer... Uh, karma en dharma. Dat is heel wat anders, hè? Man, Ja, dat zelf zijn twee even... verschillende dingen volgens mij. Je dharma en je karma. Dat hoort wel bij elkaar, maar dat zijn twee verschillende dingen. En jij zei dat het hetzelfde was. Toen zei ik, van, nou, volgens mij is het wel hetzelfde. Gelukkig viel Tony me bij. Tony, wat was je antwoord? <laughs> nou, ik vind ook dat het hetzelfde is. Uh, je kan het beleven als twee zijden van de munt. En karma beleven wij, ervaren wij als negatief. En dharma ervaren wij en beleven wij als positief. Dharma zijn de cadeautjes op ons pad... De, uh, als je vanuit je passie je werk kan doen. Uh, dat noemen wij dharma. Als je zegt van. Uh, joh, ik heb steeds maar tegenwerking. en het lukt me maar allemaal niet. en ja, de, de, waarom en wat is dat toch? En ik doe toch mijn best. en rah, rah, pap, dan ga je zo mopperig. Dat noemen wij vaak ons karma. Mm. Of dat je zegt van. ik wil naar een heel leuk popfestival. en dan nou breek ik toch verdikken met mijn been. Dat zeggen ze ja, maar dat is karma. Dat is karma. Ik heb een voorbeeld. ik, lig, ik heb momenteel een geblesseerde knie. En de eerste twee weken werd ik dol van de mensen die zeiden... je moet er wat van leren. Ik denk, ja. Weet je, dat snap ik zelf ook wel. En toen ervoer ik die mensen wel eens een beetje als mijn karma. <laughs> maar ik denk dat het twee zijden van de munt zijn. Ja. En het is maar net hoe je ernaar kijkt en hoe je het ervaart. En in ieder karma zit een stukje dharma. En als je dat kan zien... Ja. Ik denk dat, als je, dat je dat het mooiste zegt. Elke ja. karma zit een stukje darmen. Ja, ja, de oplossing draagt het in zich. Is ja. dat met Nederlandse woorden. En het neemt, maar het geeft ook een heleboel. En om even te spreken met de beurs. Het is heel hard werken. Ik voel daar vaak uh, tegenwerking in. Hè? Dat dan je e-mail net plat gaat. Of je mobiele wordt afgesloten. En dat kun je als karma zien. Ik zie het vooral als een uitdaging. En ik haal daar dus mijn dharma uit. Ja, precies. Dus het is hetzelfde. We hebben het allebei nodig om te ontwikkelen. En het is ja, de woeste zee en af en toe de heerlijke golven. Ja, dankjewel. Herman, hoe is het ja, nu? Nou, ik uh, zal me er uh, niet meer zo erg mee bemoeien. Ik krijg wel leuke gesprekken dan Blijf het, hoor. Uh, Blijf dat vooral doen. Ja, okay, ja dankjewel. Graag. Okay. Dank je voor het antwoord. <laughs> Alsjeblieft. Nou, het blok wat we nu uh, krijgen is... Uh, wie is Tony? Nou, Tony, wie ben jij? Nou, wie is Tony? Tony is een uh, kleine, maar kordate vrouw. Ik ben slechts 1,55 groot... maar voel mezelf uh, vaak veel groter. Stel me ook zo op. Ik, uh, uh, het werken met uh, geesten, met entiteiten... daar ben ik werkelijk niet bang voor. De eerste die, uh, die nog moet komen... die mij aan het schrikken maakt. Laat ik hem niet uitdagen, maar die, uh, die kan komen. Dus ik heb mezelf leren kennen... en. Uh, Erkennen vooral, dat is het lastigste geweest, van wie ben ik nou werkelijk. En ik ben een krachtige, positieve vrouw uh, die het zichzelf ten doel heeft gesteld om de wereld een beetje blijer te maken. En dat hoeft niet altijd diepgaand te zijn. Dat kan ook gewoon heel simpel zijn door iemand een glimlach te geven. En uh, de, dat zijn ook de kleine cadeautjes die het leven gewoon hartstikke leuk maken. Dus ik probeer mijn leven te leven vanuit het holistisch denkbeeld... Dat het allemaal één is. Jij bent mij en ik ben jou. En uh, ja, de buren die beginnen nu met koffertjes ja. te schuiven, geloof ik. Ze vluchten voor ons weg. <laughs> ik ga even. Misschien zijn het weer... de geesten wel. <laughs> ja, die ene die me nu komt uitdagen. Nou, hij is welkom. Later maar komen. <laughs> nee, maar ik, uh, ik heb het leven en vooral de natuurkrachten altijd heel boeiend gevonden. Ik heb een beeld van mezelf en zelfs mijn moeder herinnert zich dat. Dat ik als driejarig kind op mijn hurkjes bij een narcist zit te wachten tot hij boven de grond komt. Want ik vond dat zo boeiend. En ik heb het leven boeiend gevonden. Vandaar dat ik uiteindelijk kies zowel voor de levende, voor de stervende als voor degene die al aan de andere kant zijn. Dus nee. dat betekent coach zijn, bewustwordingscoach, stervensbegeleiding gaan doen. En... Ja, entiteiten die wij vaak als boze geesten zien, die zijn niet boos. Ze zijn niet gehoord en ze zijn gefrustreerd. En hmm. die te helpen om ook weer hun plekje te Prachtig. vinden. Ja. Ik, ik heb nog een, uh, nog, ik wil nog iets uh, neerleggen daarover. Ja? Um, ik werk ook uh, met, uh, met entiteiten. En ik heb ook ja. veel mensen die daar in mijn praktijk komen en daar ook vragen over hebben. En wat ik dan eigenlijk zeg van, uh, eigenlijk is de wereld van de entiteiten, dus van de overledenen, die is eigenlijk ja. net zo interessant. Zeker. En net zo, net zo driedimensionaal en net zo vol als, als het aardse leven. Ja. Ben je dat dan met me eens? Absoluut. Je, je kan daar net zo het lang over praten. Ja. Ja? Dat, uh... Ik zei net al, we moeten eens een discussieprogramma neerzetten. Onderwerpen genoeg. Ja, ja, en dan vraag dat de kijkers, of de luisteraars in dit geval gaan bellen, want dat ja. vind ik heerlijk. Ja. Maar het is inderdaad, het is werkelijk zo boven, zo beneden. Ja, ja. ook goed en kwaad. Het is boven ook uh, Absoluut. aanwezig. De Absoluut, boven de, de, ja. de, de, de. Het ligt eraan in welke. daar ga ik even een klein beetje op in. Het ligt ja. eraan in welk, ja, level is een beetje ja, vervelend woord. Maar het ligt eraan in welk level je bent over goed en kwaad. Ja, dan heb ik het vooral over de plaaggeesten. Die, die ja. hier rond, uh, die ja. nog niet naar het licht ja. kunnen. En, Als oom Piet je vroeger al plaagde door sigarenrook in je gezicht te blazen. <laughs> Als hij overleden is, doet hij dat geheid nog. ja. En dan is het niet meer, lief, meer letterlijk die sigaren rook. Maar je ervaart het, je ruikt het, je proeft het. Ja, Absoluut, dan blijft het een boefie. Ja, prachtig. Ja. Nou, lieve luisteraars. Na het volgende nummer gaan we het hebben over de nieuwe energie. En volgens mij wordt het ook een heel mooi, uh, mooi verhaal van Tony. Uh, ja, we gaan nu naar een uh, nummer uh, van Tony zelf. Ik heb gevraagd, uh, Tony, of je zelf een uh, cd mee wilde nemen. En uh, daar een nummer uit wil uh, selecteren. Mag ik die een klein stukje toelichten? Ja, ja, heel graag zelfs. Oké. Okay. Ik heb Joan Stenandoa meegenomen. Hoe zegt dat nog een keer? Joan Stenandoa. Joan Stenandoa. Stenandoa, ja. Zij is een Indiaanse. Ik vind haar een geweldige stem hebben. Je merkt dat ze zingt vanuit haar ziel. Dat is voor mij voelbaar. En ik heb gekozen voor het nummer prophecy. Het gaat over een Indiaanse uh, die gezet is dat wij. Voorspelling? Ja, mm -hmm. die gezet is dat wij ooit geroepen gaan worden. En dat we ooit verantwoordelijk worden gesteld voor wie we zijn en wat we doen. Daar gaat dit nummer over. En ik, ja, ik vind het zelf heel ontroerend. Dus... Prachtig. Je vertelt het ook heel blij. Dank je. Nou, Tony, een prachtig uh, nummer. Uiteraard ken ik het nog niet. En uh, dat vind ik ook zo leuk van de muziek van, uh, van onze gasten. Hmm, nee. ja. Kun je iets vertellen over de nieuwe energie? Je had er allerlei ideeën over. Ja. Ik, uh, net als met het uh, stempeltje nieuwe tijdskinderen... heb ik ook iets, uh, een klein beetje tegen het stempeltje nieuwe energie. Ik denk niet dat het een nieuwe energie is. Zoals er ook geen nieuwe tijdskinderen zijn. Uh, wij zijn ze zo gaan benoemen in de hoop dat we ze kunnen begrijpen zo noemen we de nieuwe energie ook... iets aparts, zodat we het kunnen gaan begrijpen. Je zet het iets op een afstand... zodat je het naar je toe kan halen. Ik denk dat het een evolutieproces is. Uh, vanuit uh, de Indiaanse filosofie... het shamanisme. Geloof ik in tijdcirkels die steeds kleiner worden. En de tijd gaat dus sneller. En... Komt dat uit shamanisme. Nou, okay, ik, ik ken het... vanuit het shamanisme. Oh, okay, ja, zo hoe de, de Indianen met de tijd omgaan... Ja. is de tijd is een spiraal. Is een trapsgewijze spiraal... En die begint heel wijd. Als een Diabolo wordt die dan smal. Ja. En wordt weer opnieuw wijd. En het gaat dus in een versneld tempo. Hoe meer, hoe dichter je bij die Diabol komt. Bij dat middenpunt. Nou, ik, die kant zijn we op aan het gaan. En nou, iedereen is, zeg maar, kent wel 2000 zitten. Ja, ja, ja, ja, ja, we zitten heel dichterbij. Ja, ja. en um, wat voor mij heel duidelijk staat. Dat mensen. Uh, iedereen krijgt ermee te maken. Je, je kunt er niet aan ontkomen. En voor de mensen die spiritueel bewust zijn of in ieder geval energetisch gevoelig zijn, is het best een lastige tijd. Want je ervaart het zo en je denkt ik doe mijn best en ik ga maar met mijn voeten door die bagger. Wat gebeurt er nou toch? Waarom is dit en waarom is dat? Nou geloof me, terwijl jij met je voeten door je bagger aan het gaan bent, gebeurt er een heleboel in je, om je heen. En de wereld wordt klaargestoomd naar een mooier, beter stuk. Nou, omdat wij bewuster worden. Wil ik even iets over oh ja. zeggen? Ik, ik ben net behandeld door jou door de, mm -hmm. voor de uitzending. Omdat ik even wilde voelen wat, uh, wat, je, nee, wat je deed. Yeah. Dan kon ik daar iets over vertellen. Yeah. En wat ik eigenlijk tegen je zei ook: vooral van ik heb zo'n gevoel dat ik er zo doorheen, door die modder moet ploegen, ja. door, tegen de stroom ja. in moet uh, ja. roeien. Dus ja. toen ben ik door je behandeld. En nou, daar heb ik nog niet natuurlijk heel veel effecten van gevoeld nu. Mm -hmm. Maar het is precies dus wat je zegt. En dat heeft dus ook heel erg met die nieuwe energie te maken. Ja. Absoluut. En je ziet het ook overal om ons heen. Hè? Uh, de banken die instorten, die financiële crisis. Wij zijn klein gehouden door ons angstig te houden. En laat we alsjeblieft opstaan en de angst overboord zetten en in onze eigen kracht gaan staan. Want iedere crisis heeft een kans. Die hele grote banken, ze moesten omver. Die hele grote bedrijven, ze nemen zoveel ruimte in. De kleine man kwam amper meer aan bod. Ja. En dan denk ik, nou, er zitten heel veel kansen. Zeker voor de mensen die nu rond de 20, 30 zo'n beetje zitten. Die generatie die krijgt veel meer mogelijkheden opnieuw. Gelukkig. Mm. Gelukkig. Ja. De wat onderdrukking is... van de angst gaat weg. Wat, wat is nu het meest markante wat we na 2012 gaan meemaken? Eén ding. Poeh. Het meest opvallende? Misschien moet ik vragen. Mm. Ja, ik denk dat ik dat net benoemd heb. Dat de wereld werkelijk een nieuwe kans krijgt. Ze zeggen wel eens die polen die gaan om. Nou, daar geloof ik allemaal niet zozeer in. Maar wel dat de hele wereld anders naar die systemen gaat kijken. En een nieuwe kans krijgt. En dan hoop ik bijvoorbeeld dat Afrika die kans krijgt. En niet meer onder druk blijft. Oké, okay, nou prachtig. De wereld krijgt een nieuwe kans. We gaan naar uh, You Are Not Alone van Michael Jackson. En Michael Jackson, dat gaan we vooral nu nog een keer voor het laatste keer draaien. Vooral omdat hij natuurlijk overleden is en dan stoppen we ermee. Michael Jackson. Another day is gone. Ja, lieve luisteraars, nu deze prachtige muziek van Michael Jackson wegsterft, gaan we naar de agenda. In verband met de zomervakanties is er eigenlijk een beperkt agenda. Iedereen is er wel lekker tussenuit, maar we hebben toch een paar leuke lezingen en beachparties kunnen traceren. Of in ieder geval Herman heeft dat gekund. De Cosmic Energy Connections. Een open avond door Ingrid Verhoef. Ingrid Verhoef die ook al eens bij ons in de uitzending is geweest. Woensdag 15 juli. Om, uh, om 8 uur. En dat is uh, slechts 10 euro. En dan krijg je ook nog een kopje koffie of thee bij. Dan uh, de Cosmic Beach Party. Zandvoort op zondag 19 juli. Van uh, 2 tot 12 uur s'nachts. In Hartje Zandvoort. En vanaf 7 uur tot twaalf uur. Nataraj Dance Party. Ik weet niet of jullie de Nataraj Dance Party kennen, maar dat is zeer uh, beroemd. Ik heb hem ook wel eens een paar keer meegedaan. is, en dat is uh, Oh, jij kent hem ook? Ja, het is ja, geweldig. Het is geweldig hè? Dat is echt uh, ja. Ja, het is een beetje voor spirituele getinte mensen. Die aard zijn. En uh, ook wel heerlijk uh, aard zijn. Ja, we hebben hem al een paar keer gehad in Zandvoort. Uh, Vroeger bij Kampati, uh, maar ja, die is uh, helaas niet meer uh, er zijn een aantal workshops binnen, zoals Biodanza, Mantra, Concert en Zingen. Een Tantra-workshop. Nou, dat is helemaal interessant natuurlijk, zeker op het strand. <laughs> Tony, die ligt helemaal dubbel. <laughs> op het strand een uh, wandelmeditatie, Mandala maken, Kundalini-meditatie. De uh, Sunset med Mediation. En uh, meditation. Med nou, hallo. Med meditation. Verder tarot-sessies, rijke massages enzovoort. Toegang 10 euro en de workshops zijn 5 euro per workshop. Meditaties fijn. Een uh, living satsang samen met Matarash en Open Up in Hartjes Antwoord. Strandpaviljoen 16 Meijer aan Zee. En dat is vlakbij uh, Bouwenspellers de Hoge Flat. Nou, wil je nog meer uh, weten, dan kun je dat vinden op uh, www.inspiratieradio.nl En... Uh, nog één ding: ontdek je eigen stem door Marcel Zwart, Villa Panache, Dr. Schaapmanstraat, dinsdag 21 juli om half acht, 15 euro per persoon. Nou we gaan we afronden. Tony, ontzettend bedankt voor je ontzettend charmante aanwezigheid en vol met humor. En natuurlijk Herman en Rob ook heel erg bedankt. De volgende uitzending is op zondag 26 juli van 8 tot 9 s avonds. En dan presenteer ik de uitzending ook. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12. Straks kunt u nog luisteren naar Tap Seppi, een programma met New Age muziek gemaakt door Menno Veugen. Ik ben Richard Buiten en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar het gedicht van Tony. Tony, ga je gang. Ja, nou, goedenavond allemaal. Ik heb zelf een gedicht gemaakt en het mocht ik kiezen, dat wil ik graag voorlezen. De waterspiegel, glimlachend water. dromend langs de waterkant, starend naar mijn spiegelbeeld in de waterspiegel, vroeg ik mij opeens af. Als de waterspiegel praten zou, wat zou het dan vertellen? Van de gebeurtenissen stroom opwaart,